1 uur. Dit is Radio 1, Het Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, in de week van Alpdu6 gaat het in de vragenrubriek De Werkplaats... zometeen over werken tijdens en na kanker. Nu eerst het NOS Journaal, hier is Mark Visser. Goedemiddag, NS wil stoppen met de Vira. grote wateroverlast in Midden-Europa... en VPRO schrapt gehele wetenschapsredactie. Het weerperiode met zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt maximaal 15 graden. Morgen verandert er weinig. Later in de week lopen de temperaturen langzaam op naar zo'n 20 graden. De top van de NS is op het ministerie van Infrastructuur. Staatssecretaris Mansveld heeft de bestuurders op het matje geroepen... om tekst en uitleg te geven over de stand van zaken rond de probleemtrein FIRA. Hans Andringa staat bij het ministerie. Hans, is het overleg nog aan de gang? Volgens de laatste informatie is dat inderdaad het geval. En eh, ook is nog onduidelijk wanneer ze klaar zijn. Dus het, eh, er is nog wel wat te bespreken. Afgelopen vrijdag hakte de Belgen al de knoop door. Eh, zij stappen eruit. Waarom is het bij ons zo ingewikkeld dat er zoveel over moet worden gepraat? Ja, de NS die, uh, zou dus wel willen stoppen met uh, de Vira. De onderzoeken naar die trein die zijn uh, ja, uiteraard net zoals bij de Belgen... Uh, heel slecht, desastreus. Maar uh, Nederland uh, zit financieel nogal uh, tot de oren in dit hele project. En minister Dijsselbloem van Financiën die wil echt heel goed weten... wat precies de gevolgen, de financiële en de juridische gevolgen zijn... van het eventueel stopzetten van het hele Vira-project. Dus dit ligt niet alleen maar meer bij staatssecretaris Mans... Maar ook financiën is erbij betrokken. Financiën die, uh, kijkt zeker over de schouders uh, mee bij dit overleg dat uh, nu gaande is. Want uh, de staat is ook uh, de aandeelhouder, de enige aandeelhouder van uh, de NS. Ja, en de NS die heeft uh, grote uitgaven gedaan of uh, die is in dit uh, project uh, gestapt... Dus Financiën wil weten, wat zijn de gevolgen? Niet dat we over een maand of over een half jaar weer verrast worden... door nieuwe complicaties in dit toch al heel ingewikkelde project. Vanochtend konden we hier op Radio 1 horen bij de collega's van de KRO dat het CDA met de suggestie komt om een concessie te doen... en een andere partij dan de NS te geven. Kan dat eigenlijk? Uh, theoretisch zou dat uh, wel kunnen, want inderdaad de NS heeft die concessie gekregen dat zij op de lijn Amsterdam-Brussel kan gaan rijden. Uh, daar is uh, veel geld voor betaald, maar uh, op dit moment rijdt er helemaal geen trein. Dus je zou inderdaad kunnen nadenken, uh, ja, is hier sprake van een vorm van uh, contractbreuk? Moet je dan een concessie weer opnieuw gaan openstellen, ook voor andere partijen? En dat zijn vaak buitenlandse uh, maatschappijen die uh, best die lijn willen exporteren. Uh, bij de vorige concessie hebben die partijen ook geboden... maar veel minder dan de NS uiteindelijk betaald heeft voor die uh, concessie. Maar er is de overheid en ook de NS natuurlijk wel wat aangelegen... dat geen buitenlandse indringers op dat Nederlandse net gaan rijden. En dat is ook zo'n mogelijk gevolg waar wellicht nu ook weer over gepraat gaat worden... maar waarvan het kabinet in elk geval wil weten... wat gaat het allemaal betekenen als we de stekker er gaan uittrekken, krijg je dan een domino-effect... van allerlei andere gevolgen. Want op dit dossier hangt heel veel samen met heel veel andere zaken. Dank je wel, Hans. André, Ga. Het water in de Rijn heeft de grens van 12 meter boven NAP bereikt. Om het vele water uit Duitsland goed te verdelen... opent het Rijkswaterstaat de stuwen bij Amerongen, Driel en Hagestein. Maar dat kan niet verhinderen dat de uiterwaarden gaan onderlopen. En dat is lastig voor sommige camping-eigenaren... We praat erover met Angela Tap van Camping Waalstrand in Gent. Aan de oevers van de Waal. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat betekent de hoge waterstand voor u? Ja, dat betekent dat uh, al onze toeristische gasten moesten vertrekken. En uh, we ook een heel aantal gasten moesten afbellen. Die mensen die zijn naar andere campings gegaan en die bent u kwijt? Ja, of, of ze, ze komen in, in... Een aantal mensen hebben gezegd van nou, dan komen we in september naar jullie toe. En we willen toch graag over, op Aalstrand staan. En uh, sommigen zijn gewoon naar andere campings gegaan, ja. Maar dat is financieel een klap voor u? Ja, financieel zit daar gewoon een uh, grote kostenpost aan. Gebeurt het eigenlijk vaker? Uh, we, hebben het, uh, we zijn er altijd op voorbereid. Uh, er kan altijd rond deze tijd wel wat water komen... in verband met uh, wat sneeuw wat gesmolten is... in combinatie dus met regen in Duitsland... Uh, kan het altijd zijn dat er nog wat water op het terrein komt. Maar de laatste keer dat we het gehad hebben is in 2007. Dat was in augustus zelfs. En uh, toen kwam uh, de helft van ons terrein onder water. Maar nu uh, is het wel extreem, hoor. De, de waterstand wordt nu wel erg hoog... dat we ook niet zeker zijn van negen staakjarenwens... of we die nog weg moeten uh, zetten. En dat zou betekenen dat eigenlijk het hele terrein uh, ontruimd is. Ja, ja uh, een groot gedeelte van het terrein. Want we staan nog uh, zo'n twaalf... Uh, dat zijn vier sta en de rest toer die staan. Gelukkig uh, kunnen die blijven staan. Maar uh, we zijn nog niet helemaal zeker van het water. Rijkswaterstaat geeft uh, 13,55 aan. Wij kunnen het tot 13,60 hebben met, met een aantal plaatsen. Maar mocht dat toch hoger worden... dan moet er nog wel een aantal uh, caravans uh, vertrekken of uh, weggezet worden. Want dat is een beetje de marge. Dan weet u dat u nog genoeg tijd heeft om te zeggen tegen mensen... u moet weg. We zijn nu continu aan het kijken en continu ook op de Duitse sites. Die geven gewoon ook heel goed weer en daar gaan we mee combineren. Of mijn man is daar heel goed in, die weet precies hoe de standen zijn. Kijkt wat andere jaren gedaan heeft. Voor ons is de waterstand nu niet extreem hoog qua in vergelijking met de winter. Want in de winter staat het regelmatig, deze waterstand. Maar nu is het toch een andere situatie. Je zit in de zomer, wat doet het verdampen van het water of wat de uitwaarden, wat gooien ze allemaal voor sluizen los? Dus ja, dan weet je niet precies uh, hoe hoog de waterstand gaat worden. Dank u wel. Een Tap. en ik hoop dat het niet uh, te lang duurt die te hoge waterstand. Nee, precies. Oké, okay, bedankt. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. De VPRO schrapt de gehele wetenschapsredactie. Alle wetenschapsredacteuren van de Omroep hebben te horen gekregen... dat ze worden ontslagen. Ook medewerkers van andere afdelingen verliezen hun baan. Zijn VPRO-directeur van de Meulen zojuist in het radioprogramma Lunch? Ja, er zijn zo'n 55 mensen met een vaste aanstelling... Uh, die hun baan verliezen. Daar staan vacatures tegenover, maar dat zijn er veel minder. En er zijn 35 mensen met een tijdelijk contract... en die werken ook vaak al twee, drie jaar bij de VPRO... Uh, wie het contract niet verlengd wordt. De reorganisatie is het gevolg van de bezuinigingen, zegt de VPRO. De omroep heeft zijn leden een brief gestuurd... waarin om een financiële bijdrage wordt gevraagd... bovenop het jaarlijkse lidmaatschap van 12,50 euro. Het blijft dit en volgend jaar slecht gaan met de Nederlandse arbeidsmarkt. Dat voorspelt het UWV. Het aantal werkzoekenden blijft groeien terwijl het aantal banen afneemt. Dit jaar komen er 127.000 werkzoekenden bij. André Timmermans, directeur van het UWV, is niet verbaasd dat meer mensen een baan zoeken. We zien hier eigenlijk wel de bevestiging van het beeld dat we al een tijdje hebben. Dat het aantal werkzoekenden heel sterk oploopt, zeker dit jaar. Dat we volgend jaar nog steeds te maken hebben met een lichte oploop. Maar ja. dat het wel wat aflakt eh, en dat het aantal banen in totaal ook nog afneemt. Ja. Het goede nieuws is wel, vind ik dat het aantal vacatures, wat dit jaar extreem laag is... dat volgend jaar aanzienlijk hoger zal zijn. En ja, daar hebben heel veel mensen die werkloos zijn toch een voordeel aan. Maar ook in 2014, ook al neemt de economische groei dan wel weer wat toe... tenminste, dat zijn de verwachtingen... ook dan zie je eigenlijk dat daar minder mensen van profiteren. Hoe kan dat? Ja, dat kan omdat de productiviteit bij bedrijven toeneemt. Dat betekent dus dat de economische groei zich niet meteen vertaalt tot meer werkgelegenheid voor de mensen die nu aan de kant staan. Bedrijven gaan slimmer werken, letten erg op de kosten, kijken hoe ze tegen de laagste kosten de hoogste productiviteit kunnen halen. En dat is de reden waarom dat die groei van die economie zich niet direct betaalt door evenveel extra banen. In welke sectoren hebben we daar nou het meeste last van? Nou, de industrie is het voorbeeld uh, wat hier al jaren mee bezig is uh, met dit proces. En daar zie je dus uh, uh, dit proces ook terug. Um, als je gaat kijken naar de sectoren waar juist die uh, kansen liggen... dan uh, verwachten wij dat de uitzendsector de volgend, volgend jaar een groei gaat uh, doormaken. Dus daar liggen mogelijkheden voor werkzoekenden. Maar ook in alle bedrijfstakken die gelieerd zijn aan de export... ook daar komen extra kansen. Denk aan logistiek... Uh, uh, Groothandel uh, en ook landbouw. Ja. Maar bij de overheid moet je niet zijn... als ik al die bezuinigingen zo vanuit Den Haag over ons heen hoor afroepen. Nee, de overheid, uh, door die bezuinigingen... neemt de werkgelegenheid daar behoorlijk af. En uh, dat betekent dat de kansen voor werkzoekenden in de overheid... Uh, dat die uh, teruglopen. Is het heel gevaarlijk om uh, voorspellingen te doen? Toch proberen jullie wel alvast een doorkijker te maken tot ongeveer 2018. Dat is over vijf jaar. Hoe staat het er dan voor? Ja, het beeld wat je dan ziet is dat uh, na 2016 de werkloosheid wel uh, beetje bij beetje zal afnemen. Maar het geeft toch nog wel steeds het beeld dat ook in 2018 de werkloosheid nog van op een behoorlijk hoog niveau zal liggen. Een verslag van Peter van der Meerschout. De protesten in Istanbul en andere Turkse steden gaan door. Aan het begin van de ochtend waren er in Istanbul nieuwe rellen tussen betogers en de politie. De botsingen waren vooral in de wijk waar het kantoor van premier Erdogan staat. Op het Taksimplein was het vanochtend relatief rustig. De betogers eisen het aftreden van de regering. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn in Duitsland aangekomen voor een tweedaags bezoek. Ze zullen in Berlijn onder andere een ontmoeting hebben met bondskanselier Merkel, correspondent Tim de Wit in Berlijn. Hebben ze Merkel ontmoet? Ja, dat hebben ze. Ze zijn hier om kwart voor twaalf aangekomen vanmorgen, hebben toen inderdaad Merkel de hand geschud. en zijn vervolgens naar de president van Duitsland gegaan, Joachim Gauk. Uh, ik ben nu bij Schloss Bellevue, daar zijn ze zojuist naar binnen gegaan, zijn ontvangen met uh, een militaire erewacht en de volksliederen. En dan zijn ze zojuist begonnen aan een lunch en dan zullen ze vanmiddag doorvliegen naar het zuiden van Duitsland, naar Frankfurt, want dan begint het, uh, de economische missie waar ze die ook voor zijn. En morgen zijn ze er dus ook nog. Ja, morgen zijn ze er ook nog. Wat zullen ze gaan doen? Nou, ze gaan bijvoorbeeld bij Opel op bezoek. Ze zullen een aantal andere grote bedrijven bezoeken in het zuiden van Duitsland. En in hun kielzoek gaan er ook honderd, honderd Nederlandse ondernemers, Nederlandse bedrijven mee. Het is ook heel duidelijk het idee om een economische missie van te maken. Want ja, het idee is dat Nederland de economische betrekking met Duitsland verder moet aanhalen. En daar kunnen koning Willem-Alexander en koningin Maxima erg goed bij helpen. Correspondent Tim de Wit. Sport. Tennis. Op Roland Garros heeft Victoria Azarenka de kwartfinale bereikt. Jan Rolfs? Ja, inderdaad. Ze won op het centercourt van Francesca Schiavone. De kampioene van 2010 in twee sets speelden een hele goede wedstrijd. En ook Tommy Haas heeft overtuigend gewonnen hoor, van Miguel Eugenie. De 35-jarige Duitser speelde een perfecte wedstrijd en won overtuigend 6-1, 6-1 en 6-3. En nu dus uh, op het centercourt. Novak Djokovic tegen Filip Kolschruiber. Djokovic dus de nummer 1 van de wereld. Break voor de Duitser in de eerste set. 4-3 voor Kolschruiber. AWB Verkeersinformatie. John Bakker. Met één file. Die wordt veroorzaakt door een aanrijding op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem. Tussen Elden en Westervoort. Drie kilometer. De rechterrijstrook rijstrook is dicht. Nog één keer de hoofdpunten. Het kabinet wil nog niet met de Vira stoppen. Eerst moeten de financiële gevolgen in kaart zijn gebracht. Ook volgend jaar gaat het nog slecht met de arbeidsmarkt, zegt het UWV. En de VPRO schrapt gehele wetenschapsredactie. Tot zover het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen gaat de NCOV verder met lunch.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 Dit is Radio 1, NCRV, lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, weer aan de slag gaan na het overwinnen van kanker is makkelijker gezegd dan gedaan. Daar kwam ook Rachna van Hummel achter. En daarom richtte ze een organisatie op die werkgevers en werknemers helpt bij kanker op de werkvloer. Voor de reportageserie In de Praktijk kijken we deze week mee in de wereld van de thuiszorg. En zo rond half twee beginnen we aan stand.nl. De stelling dan, de NS moet de kans krijgen om de problemen met de hoogsnelheidslijn te herstellen. Bent u het eens of oneens eens met die stelling, sms dat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen 0800 1101, u kunt ook stemmen op onze website. Dat is www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, eens, doe het dan met Hekje Stamper. Dit is Radio 1, de werklunch. En in de maandagsrubriek De Werkplaats helpen we luisteraars met al hun vragen over werk. Dat doen we iedere maandag. Vandaag gaan we het hebben over werken na kanker. Allemaal naar aanleiding van de actie Alpdu6. Want dat is deze hele week die actie. Ik praat met Rachna van Hummel. Hij kreeg in 2005 kanker... en kwam tot ontdekking dat het hervatten van werk na deze ziekte... helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Om andere mensen te helpen richtte zij Return op... een organisatie die werknemers en werkgevers helpt met kanker op de werkvloer. Rachna, goedemiddag. Kanker op de werkvloer, dat was tien jaar geleden. Niet een onderwerp waarvan je dacht, dat kan ook over mij gaan. Nee, dat zeg je goed. Ik denk dat tien jaar geleden... en zeker langer geleden mensen rechtstreeks de arbeidsongeschiktheidsuitkering ingingen... En als ze wel wilden werken, daar juist heel erg hun best voor moeten doen. En het denken daarover is enorm veranderd, gelukkig. Ja. En, en toen werd je er zelf nog mee geconfronteerd? Ja, ja dat was heel heftig. Daar kun je, je misschien iets bij voorstellen. En ik wilde ook heel graag weer terug aan het werk. Ik werkte in de IT als consultant. En mijn baas zei, je krijgt alle ruimte. Dus daar was ik in eerste instantie heel blij mee. Uh, totdat ik me realiseerde dat uh, op kantoor zitten... terwijl ik uh, altijd uitgezonden werd, toch wel heel wat anders was... dan uh, gewoon weer mijn werk oppakken. Dit speelde in 2005. Ja. Nou ja, dan ga je dat hele traject in, wat, uh, waar we ons van alles bij kunnen voorstellen. En, en dan uh, we hebben we nog niet alles, denk ik, uh, nee. uh, helder op het netvlies. Uh, na jouw herstel wilde jij gewoon weer terug in je baan. Ja, heel graag zelfs. Ja. En toen? Ja. Nou, Zoals ik net zei, ik kreeg heel veel ruimte van mijn baas om dat te doen. Um, en ik ging weer naar huis en dacht toen... ja, jij weet niet goed wat je met mij moet. En hoewel ik daar wel begrip voor had, kon ik dat niet goed handelen. Ik was moe, ik was overprikkeld, ik kon me niet goed concentreren. Dat zijn allemaal gevolgen van die lange behandelperiode. En ik vond het heel lastig om die draad gewoon weer op te pakken... en dat helemaal zelf te moeten doen. Ja, en, en de woorden van zo'n baas op dat moment... dat is dan toch iets anders dan de daden? Of, of hoe dat dan in de praktijk werkt? Woorden zijn makkelijk gezegd. Ja, ik, ik neem het hem niet kwalijk, want ik kan heel goed begrijpen... dat hij ook niet goed wist wat hij dan precies wel of niet moest doen... Maar ik heb eigenlijk toen al besloten dat dat waarschijnlijk beter kon. Ja, en, en zo ontstond return. Uiteindelijk is het daar vandaan gekomen, ja, ja, uit mijn eigen ervaring. Leg eens uit wat je daarmee doet. Um, return helpt mensen die kanker hebben om aan het werk te blijven. En als ze tijdelijk minder moeten werken, om daarna weer op te bouwen. En dan zowel uh, in uren als in taken. Dus we gaan ook echt kijken naar hoe ze goed inzetbaar zijn. Want dan zijn ze ook voor een werkgever van belang. En ik uh, wil heel graag op die manier bijdragen aan baanbehoud... Ja in deze tijden van crisis is dat volgens mij alleen maar extra belangrijk. En, en hoe moet ik me dat voorstellen? Dat je dus inderdaad meegaat de werkvloer om te kijken... wat ja, er allemaal mogelijk is? Ja, we begeleiden mensen individueel, dus allemaal maatwerk. Maar dat doen we aan huis, want al onze cliënten zijn moe... roep ik dan altijd. Uh, of op de werkvloer zelf, want daar moet het gebeuren. Dus het is heel belangrijk om ook een leidinggevende handvatten te geven... om dat proces goed te sturen. En, herke en te herkennen dat het af en, en toe niet helemaal gaat uh, zoals het uh, normaal gesproken gaat. Daar misschien? begint het mee. Hè? Als ah. wij gaan zitten... Met met mensen besluiten we als eerste dat je mensen met kanker uh, niet af moet schrijven. Uh, dat is wat ik met werkgevers bespreek. En met een werknemer uh, bespreek ik dat je misschien patiënt bent geworden... maar ook werknemer bent gebleven. En dat werk ook heel veel kan brengen aan goede dingen... en hmm. bij kan dragen aan je herstel. Dan nou zijn er ook mensen die door die ziekte uh, werkloos zijn geworden uiteindelijk. Ja, zeker. Helaas is dat zo. En wat doen we daarmee? Uh, nou, die uh, brengen we gewoon weer aan het werk. Want uh, waarom zouden we die langs de zijlijn uh, laten staan? Dat is voor geen enkel individu goed. Maar zeker ook niet voor onze maatschappij. Want we praten toch over 40.000 werknemers per jaar... En als we die allemaal afschrijven, dan redden we het niet met elkaar. Nee. Um, en hoe gaat het dan? Je gaat mee naar sollicitatiegesprekken of zo? Of, uh... Uh, dat niet. Ik heb ook geen baan in de aanbieding. Um, dat zou mooi zijn als het wel zo was. Dus uh, bij deze de oproep aan alle werkgevers om uh, mensen met kanker vooral uh, aan te nemen. Um, maar uh, wat we wel doen is dat we met ze verkennen hoe je nou solliciteert met de gat op je cv. Wat je vertelt over kanker en wat niet. Want en, wat is jouw eerste advies? Gewoon wel open en eerlijk zijn over alles wat er gebeurt? Mijn advies is eigenlijk altijd dat je, uh, als je een baan zoekt, dan gaat het om wat je kunt en wat je daar kunt brengen. Of die baan bij jou past en jij bij de baan. En uh, ik zeg altijd eerst verliefd worden en dan vertellen wat er mis is. <laughs> Oké, okay, dus in het begin even dat achterhouden. Want voor je weet gaan ze op basis is, uh, daarvan alweer conclusies trekken. Nou ja, uh, ik, uh, ik denk dat het heel belangrijk is om te verkennen... Um, wat het je brengt als je het wel vertelt. En welke redenen je daarvoor zou hebben. En hetzelfde wat er zou gebeuren als je het niet vertelt. Maar kanker is toch een ziekte die vaak in leven zo ingrijpend is... dat mensen praten over voor ik ziek werd en nadat ik ziek werd. Het is niet iets wat je achter je laat. Je neemt het mee in de rest van je leven. Dus de kans dat je daar verderop in je, in je carrière mee geconfronteerd wordt... omdat je naar een controle moet... of omdat een collega een soortgelijk verhaal vertelt, is natuurlijk groot. En wat doe je dan? He? Dus het verkennen over je motief is heel belangrijk, maar timing ook. Hè. Wil je in het eerste gesprek zeggen dat dit speelt voor jou... of zeg je nou, ik ga eerst kijken of de matcher is... en zo ja, dan nou. kies ik om het wel of niet te zeggen. Brigitte Kaan, uh, jij bent ook hier. Uh, riep de hulp in van ja. uh, Return, van, van Ragnar in dit geval. Wat was je concrete vraag? Um, om inderdaad aan het werk te gaan... Uh, na, het, uh, hebben, na de constatatie van, uh, van borstkanker dat ik heb gehad. Want had jij voor die tijd wel gewoon ook een baan? Ik zat zonder werk. Okay. En ik kreeg toen inderdaad borstkanker en ik dacht, ook, nou, ik pak de draad inderdaad uh, wel weer even wat makkelijk op, maar dat was toch uh, lastiger gezegd dan gedaan. Kijk, okay, dat is uitleggen? Wat, wat was de moeilijkheid bij het vinden van werk dan? Uh, nou, ik, ik deed ook een studie, uh, of nog steeds, uh, holistische gezondheidstherapie en ik wilde dat wel heel graag voortzetten, dus dat gaf ook de voorrang. En, um, maar dat, dat ging toch ook al wat moeizamer dan ik dacht. En dan komen daarna ook nog wel andere dingen bij kijken. En uh, de dingen die Rachna ook opnoemt. Zoals uh, mm. het moe zijn na het prikkelbaarheid. Nou, um, andere factoren. Maar ook, ook van de kant van de werkgevers. Dus ze dus we kijken dan naar je cv en zien ineens dat daar toch een gat in zit. Uh, van hé, hey, die heeft een tijdje niet gewerkt. Dat daar vragen over komen? Of? Nou ja, dat is dus, nou, dus mijn grote vraag. En dat vertel je in het ja of nee. En, en hoe ga je daarmee om? En daar kunnen hun echt wel uh, wat aan bijbrengen. En uh, dus daar word je wel in gesterkt daardoor. En dat je dat ook. Natuurlijk, dat, er moet een klik zijn. Maar dat je vervolgens inderdaad. Uh, dat toch kan aangeven. Ja. Wel of niet. En het ja. ligt ook een beetje in de richting uh, van werk wat je doet. Bracht, nou oefen jij dat in, in een soort van uh, rollenspel of zoiets? Ja, wat ze kunnen op. verwachten. Ja, ja, zeker. En ik, ik kan er woorden aan geven, maar het gaat natuurlijk om de woorden die iemand er zelf aangeeft. En uh, wij oefenen dat. Ik doe het overigens niet alleen return, uh, dat doe ik met een hele club mensen. Uh, maar wij oefenen dat uh, inderdaad met, met Brigitte en andere van onze cliënten. Maar we stimuleren ze ook om dat in hun eigen omgeving te gaan oefenen. Ik ga gewoon eens proberen met een vriendin zo'n gesprek te voeren en kijken wat er gebeurt. Ja. Wat heb jij eraan gehad tot nu toe, Brigitte? Uh, nou best heel veel. Ik had daarvoor niet heel veel ervaring met mensen die kanker gehad hebben. Of, uh, en eromliggend. Uh, ik dacht, nou ja, dat, dat, dat kan ik zelf toch verder wel uh, redelijk uh, oplossen. En, uh, dus ik ben heel blij dat ik hun daarover gebeld heb... en dat ik dit uh, traject kon voortzetten. Ja. En ook doormiddel een heel nieuw CV opzetten... en uh, een stukje achtergrondinformatie. En dat je niet de enige bent die met bepaalde klachten ook nog kan. Dat het heel reëel is, heel normaal is. Ja. Zijn er eigenlijk cijfers van hoeveel mensen uh, het hier om gaat... Je zei, 40.000 banen wil je graag hebben. Is dat nou, ook het aantal? <laughs> wat, wat Helaas is het zo dat van die 40.000 uh, niet iedereen het overleeft. Maar ook dan zijn er vaak werkvragen. Hè? Want wat doe je dan? Hè? Dus de, de, de vragen blijven dan wel overeind. Um, uh, we weten niet precies hoeveel mensen hun baan verliezen als gevolg van kanker. Het enige wat we kunnen zien is hoe groot de instroom... in de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen uh, is. En uh, daar heeft kanker een behoorlijke uh, grote plaats. Dus kennelijk gaat er toch veel mis in dat tussenproces. En dat is een periode van, van twee jaar waarin de werkgever en de werknemer samen verantwoordelijk zijn. En uh, daar is dus ook eigenlijk de grootste winst te behalen. Ja. Brigitte, jij had dus te maken met uh, borstkanker. Nou hebben we pas geleden de zaak rond Angelina Jolie gehad. Een bekende actrice die daar uh, nou, naar voren is gekomen. Uh, eigenlijk een preventieve operatie is, is, heeft ondergaan. Ja. Hoe belangrijk is dat eigenlijk? Dat dus ook laten we zeggen naar, naar werkgevers toe. Dat die dus in ieder geval weten dat dat soort dingen spelen. Nou, heel belangrijk. We hadden er zojuist al over dat iemand juist als Angela Jolie... Uh, iemand die zo bekend is... Uh, uh, dat die dat in, in de wereld brengt. Uh, zoals ook opgemerkt op televisie inderdaad... brengt dat gewoon heel wat teweeg. En uh, daaruit komt ook heel veel voort. Ja. En collega's bijvoorbeeld? Ja... Ik heb daar dan momenteel nu niet mee te maken, maar dat... Uh... Daar wordt aan gewerkt nu. <laughs> maar ik denk dat dat uh, juist ja, zo'n persoonlijkheid, dat dat natuurlijk heel veel teweeg brengt in de... bij iedereen inderdaad. Ja. En ja. Dat is wel heel belangrijk. Ik ben er wel heel erg blij mee dat dat... Uh... Ja, en, en dan is dus deze week de start van Alpdu6, hè, die actie, uh, waar wij als uh, NGV ook druk in, in uh, meedoen. Hoe belangrijk is dat? Ja, enorm. Kan ik niet genoeg uh, benadrukken. Uh, ten eerste uh, is dat een heel groot en gezellig en fijn event... waar heel veel van onze cliënten en opdrachtgevers aan meedoen. Um, er wordt veel geld opgehaald wat uh, goed besteed wordt aan onderzoek, ook naar werk. En uh, ik denk dat het ook een enorme bijdrage is aan uh, de bewustwording uh, rond kanker. En de impact ervan in de gezin, naasten, maar ook op het werk. En um, ja, ik hoop eigenlijk dat door al dat soort activiteiten, de angst rond kanker... of de taboes en aannames die er toch nog wel degelijk zijn, dat die afnemen. En dat het steeds gewoner wordt en dat kanker en werk uh, geen issue meer is, maar... hè? Nou, belangrijke actie dus, alduces, 6, ja. ziet. Absoluut, zeker. Ja, ja. En Precies, je hebt nu de kans op de Nationale Radio... om even te zeggen wat voor baan jij precies zoekt. Ja, nou, ik zoek een ondersteunende functie in de zorgsector... en het liefst in Haarlem. Oké, okay, dat is bij deze dan nou ook gezegd. Waar ik nog benieuwd naar ben, Rachna... je hebt uh, je in acht jaar eigenlijk ontwikkeld tot een, ja, een expert op het gebied van... Kanker, ervaringsdeskundige vooral en, nou ja, en hoe dat dan nu met de uh, werksituaties moet. Ben je ooit nog teruggegaan naar je oude baas om er met hem over te praten? Uh, nee, ik heb geen contact meer met hem. We staan uh, op zich op goede voet met elkaar. Uh, ik heb nog wel contact met een aantal van mijn oude collega's. En uh, ja, die uh, moedigen mij uh, behoorlijk aan om uh, toch in de eerste plaats... omdat ik zelf uh, uh, uh, het pad weer uh, gevonden heb en, en een zinvolle invulling heb kunnen geven... Uh, maar ook met name om uh, ja, toch uh, veel uh, rugbaarheid te geven... aan het feit dat het ook anders kan in dergelijke situaties. Ja. Ragna van Hummel is van Return en uh, Brigitte Kaan is op zoek naar uh, werk. Hartelijk dank voor jullie verhaal hier. World. Yes, he's got dreams. He's hanging on to them. Bless the day. Tim Knol was dat. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Deze week neemt verslaggever Ingrid Koning een kijkje in de wereld van de thuiszorg. Volgende week maandag wordt er in de Tweede Kamer gedebatteerd over de bezuinigingen in die thuiszorg. Vele duizenden werknemers kunnen dan hun baan verliezen. Een van hen is de 49-jarige Anne-Marieke Koots, werkzaam bij thuiszorgorganisatie Karijn in Utrecht. En Ingrid gaat haar deze week helpen. Ingrid, ben je eigenlijk al begonnen? Je hoort het al aan het geluid. Ik ben aan het stofzuigen. En ik help namelijk even Anne-Marieke. Zij werkt in de huishoudelijke zorg. En ze is vanochtend bij mevrouw Van der Brink. Even kijken hoor. Maar zal ik hem niet even uitzetten, want het is er echt veel lawaai zo. Wat een herrie. Ja, stofzuigen is, is, is al een hoop herrie, ja. Werkt u nou al lang in de huishoudelijke zorg? Nou, Toevallig werk ik net vandaag uh, precies elf jaar in de huishoudelijke zorg. Geen bloemetje gekregen? Nee, maar wel toen ik tien jaar werkte. Dus uh, dat was erg netjes vorig jaar. En bevalt het u? Ja, ik doe dit werk heel erg graag. Ik vind het echt mooi werk om te doen. En waarom vindt u het zo mooi? Je, je, bent, je, ja, je betekent eigenlijk enorm veel voor mensen. Want mensen kunnen hierdoor op een uh, plezierige en goede manier thuis blijven wonen... En je, je bent drie uur bij mensen, dus je bouwt ook een band met mensen op. En ja je, je doet, ja, je poetst natuurlijk het huis, maar eigenlijk doe je veel meer. Je bent ook gesprekspartner. Mensen kunnen een verhaal kwijt. Je ondersteunt zo met dingetjes. Stofzuigen is gebeurd. Ik ga je helpen met het volgende. Uh, dan gaan we naar het washok. Ik pak even de Emma. Dan... Je krijgt wel aanwijzingen van mevrouw? Ja, nee, maar dit is altijd wel plezierig. Hoor. We overleggen ook altijd uh, wat we gaan doen. Is het nou aanpotend dit werken of kan hij ook wel uh, urenlang thee drinken? Nou, urenlang thee drinken is overdreven. Maar op zich, uh, in de meeste situaties uh, is het goed te doen. Je moet wel doorwerken, maar er is ook altijd tijd... en het is ook belangrijk om even een praatje te maken. Maar als de bezuinigingen doorgaan, dan gaat dat praatje er in ieder geval van af. Hoe belangrijk is dat praatje? Nou ja, dat, dus dat is inderdaad het grote probleem. Ik hoorde gisteren uh, van iemand die had drie uur zorg en ineens is dat was dan een Nieuwe Gein, overal 2,5 uh, geworden. Ja, dan gaat er gewoon een half uur af en dan moet je wel hetzelfde werk doen. En dan verdwijnt dat praatje. En ja, ik denk dat praatje is eigenlijk, uh, ja, dat is gewoon van wezenlijk belang. Omdat je dan ook voelt hoe iemand in zijn vel zit, hoe het gaat, uh, dingetjes even signaleert. Het maakt, ook, ja, het maakt ook gewoon het leven aangenaam voor mensen. Maar deze week help ik u, dus dat moet goed komen met dat praatje. Uh, we gaan aan de slag. Ja, we gaan uh, beginnen. Morgen hoort u of uh, de cliënt het praatje ook op prijs stelt... of liever heeft dat uh, Anne-Marieke alleen maar schoonmaakt. Uh, in het vervolg dus van in de praktijk. Zometeen stand.nl. De stelling, de NS moet de kans krijgen... om de problemen met de hoge snelheidslijn te herstellen. En Bent u het eens of oneens met die stelling? Laat het vooral weten via de bekende kanalen. Dit is Radio 1. Eerst nu het NOS Journaal. Hier is Marianne Koekoek. Het kabinet vindt het nog te vroeg om definitief de stekker uit het Vira-project te halen. Minister Dijsselbloem van Financiën wil eerst precies weten wat de consequenties zijn als de NS stopt met de hoge snelheidstrein. NS wil stoppen met de Vira omdat de Italiaanse treinstellen te veel mankementen vertonen. De VPRO schrapt de complete wetenschapsredactie. Alle wetenschapsredacteuren hebben te horen gekregen dat ze worden ontslagen. Ook andere VPRO-medewerkers moeten weg. In totaal gaat het om 55 mensen met een vaste baan en 35 anderen met een ander dienstverband. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn in Berlijn aangekomen voor een tweedaags bezoek aan Duitsland. Het paar werd door bondskanselier Merkel wel welkom geheten. Ze gaan onder meer naar Zuid-Duitsland waar ze deelnemen aan een handelsmissie. Nederland houdt rekening met problemen die kunnen ontstaan... vanwege het hoge water in Midden-Europa. Het water in de Rijn is boven het kritieke punt van 12 meter boven NAP. Campings die in de uiterwaarden staan worden ontruimd. En boeren in het rivierengebied maken zich klaar om hun vee te verplaatsen. Volgens de Rijkswaterstaat zijn de hoge waterstanden uitzonderlijk... voor de tijd van het jaar. Tot zover. Dit is Radio 1. NCRV, stand.nl Jurgen van der Berg. Het doek voor de Vira lijkt uh, gevallen. Hoewel de NS het nog niet officieel heeft bevestigd, volgt Nederland de Belgen in het besluit om te stoppen met deze snelle trein. die vanaf het begin al met problemen kampt. Het Remsystemen is eigenlijk ontworpen voor klassieke treinen die normaal 160 per uur rijden. En elke monteur eigenlijk alles zo'n beetje op zijn manier heeft gemonteerd. En we hebben ons vast voorgenomen om geen enkel risico op veiligheid te nemen. Met welke trein ook, en zeker al niet met hoge snelheidstreinen. Dat was de topman van het Belgische spoorbedrijf NMBS, Mark de Schemaker. Hij zei dit tijdens de persconferentie afgelopen vrijdag. En ik praat erover door met Stientje Veldhoven, Tweede Kamerlid voor D66. Mevrouw van Veldhoven, goeiemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin van Stand.nl. U mag alleen maar ja of nee zeggen, daar komen ze. Goedkoop is duurkoop. Ja. De NS is uitgerangeerd als serieuze partij op het spoor. Nee ook in de politiek moeten koppen gaan rollen? Nee. Goed, nou dan de stelling. En uh, daar mag iedereen straks uh, van zeggen of hij het ermee eens is of mee oneens. Maar begin er maar vast mee. Want er zitten een paar uh, aardige dames en heren klaar in ons telefoonteam. En die hebben graag wat te doen. Uh, de stelling de NS moet de kans krijgen... om de problemen met de hoge snelheidslijn te herstellen. Bent u het eens of oneens met die stelling sms dat naar 7070, 70, Dat kost 50 cent. Maar bellen kan dus ook. 0800-1101. Wie weet zien we elkaar straks in deze uitzending. Dus 0800-1101 is een gratis nummer. U kunt naar de website www.stand.nl. En als u twittert het eens of oneens... Doe het dan met hekje standpunt. Mevrouw Van Veldhoven, wat zegt u tegen de stelling? De NS moet de kans krijgen om de problemen met de hoge snelheidslijn te herstellen. Ik denk dat we twee dingen uit elkaar moeten halen. Um, we moeten nu eerst zorgen dat de reiziger een betere oplossing krijgt... dan de halfbakker dienstregeling waar we nu mee zitten. En de NS is de enige die dat op dit moment kan. Dus dat moet de NS zeker doen. En dan is de vraag, wie mag straks na 2015 die hoogsnelheidslijn gaan exploiteren. Op dit moment is die hoogsnelheidslijn maakt onderdeel uit... van wat dan heet de concessie op het hoofdrailnet. Dus eigenlijk het recht om de treinen in heel Nederland te laten rijden. Daar hoort dit bij, dit stuk. Daar hoort dit nu bij. Ja. Uh, en deze lijn is daar eigenlijk tussentijds bijgekomen. Wat mij betreft is nog niet gezegd... of die lijn ook in de toekomst daarbij moet. Als die er tussentijds uh, kan worden ingevoegd... kan die ook tussentijds uit. Ik vind dat we nu dus eerst moeten gaan kijken... waar zijn de grote fouten gemaakt in dit dossier voordat we definitief besluiten of de NS wel of niet... Zeg maar die toekomstige structurele oplossing, zeg maar de nieuwe Vira of de Vira 2.0... of het alternatief voor de Vira, uh, voordat we zeggen wie daar dan uh, dat mag gaan doen. Dus u gaat niet zo ver als uw collega van het CDA, Sander de Rauwen... want die heeft dat wel gezegd. Hè? Die zegt ook straks gewoon buitenlandse partijen mee laten concurreren voor die HSL. Ik vind dat prematuur, um, omdat we eigenlijk nog niet weten... of NS nou de grote boosdoener is in dit dossier... Uh, het kan ook zijn dat de Italiaanse treinenbouwer... de zaak gewoon ongelooflijk geflesd heeft. Het kan ook zijn dat de overheid met dollartekens in de ogen... eigenlijk het onmogelijke heeft gevraagd. En daarom heeft D66 overigens met het CDA dit voorjaar gezegd... wij vinden dat er een parlementaire enquête moet komen. Mm. Dan kun je namelijk bekijken wie heeft welke fout gemaakt... Maar de NS staat, en dat ben ik wel met het CDA eens, zeker op achterstand. Ja. Um, we, we, we zitten natuurlijk in hetzelfde schuitje als de Belgen. Dat wil zeggen, uh, die hebben die treinen nog niet. Die zijn zo slim geweest om, uh, om het hele boel af te blazen... voordat er überhaupt maar één trein naar België is gebracht. Uh, waarom hebben wij dat eigenlijk niet gedaan? Nou, Nederland had natuurlijk een veel groter deel van die bestelling. En ja, iemand moet natuurlijk de eerste treinstellen afnemen... om ze ook te testen. En dan is het eigenlijk niet onlogisch dat degene dat doet... die de meeste treinen besteld heeft... Um, er zit inderdaad een groot verschil. De Belgen die kunnen nu nog gewoon zeggen... die treinen die we hadden besteld, hou ze daar maar. Um, en wij zitten met treinen die we al hebben afgenomen. En daar kun je natuurlijk wel heel veel vragen bij stellen. Ja, maar ook al betaald, geloof ik. En ik zou dan denken, van: je betaalt pas als je ze getest hebt. Nou, ze zijn natuurlijk getest uh, onder allerlei omstandigheden. Uh, onder, bijvoorbeeld in, uh, in Oostenrijk... dat ze ook onder winterse omstandigheden mm -hmm. hebben gereden. Die testen zijn blijkbaar allemaal goed gegaan. Want anders waren die treinen ook niet naar Nederland gekomen. Ja, Maar waar testen zijn die rapporten ze... dan op gebaseerd precies, die de Belgen nou... hebben? Want we, we zagen in de vorige zaterdag ook allemaal foto's. En dat had ook te maken met de wintersomstandigheden. Nou, dat zag er toch echt niet goed uit en dat kon ik zelf zien. Dat zag er ontzettend slecht uit. En daar ben ik dus ook heel erg van geschrokken. En Dus ik stel mijzelf en ik stel de staatssecretaris... ook precies de vraag die u nu stelt. Hoe kan dat? Hoe kan het zijn dat treinen die in Nederland en België... een veiligheidscertificaat hebben gehaald toch dit soort defecten blijken te, ver te vertonen. Hoe kan dat? Dat kan toch niet, kan toch niet waar zijn? Mensen die in, in Nederland of België in de trein stappen... moeten er toch op kunnen vertrouwen dat het echt absoluut veilig mm -hmm. is. Dus dat is een van de grote vragen. Hoe heeft dat zo kunnen gebeuren? Ah. En, en nog even iets anders. Hè? Want de Belgen hebben dus vrijdag al bekendgemaakt... ook echt dat ze stoppen met de Vira. Wij moeten hier nog steeds uh, officieel horen dat dat zo is. Uh, dat, dat wij dat ook doen als Nederland zijnde. Um, maar hoe kan het dat dat niet gelijk opging dan uh, België en Nederland? Nou, ook dat is een vraag, uh, u stelt de goede vragen... Uh, die ik uh, dinsdagmorgen uh, dus aan staatssecretaris Mansveld wil stellen. Uh, want of zij was op de hoogte en dan is de vraag... waarom heeft ze de Kamer niet geïnformeerd? En de waarom de NS is het niet... op het matje geroepen, Precies. bijvoorbeeld. En waarom is ze zelf niet ook meteen uh, naar buiten gekomen... Met, het, uh, met de vervolgconclusie? Of ze wist het niet... En dat is dan toch wel een gebrek aan regie. Dus de staatssecretaris heeft hier echt heel wat uit te leggen. Mm. Maar had zelf sowieso niet vrijdagmiddag in actie moeten komen... dus de directie bijvoorbeeld dan uitnodigen voor een gesprek van de NS? Jazeker. Um, en dat is ook een van de zaken die, uh, die, die ik zeker aan haar zal vragen. Ik begrijp wel dat de NS vanmorgen bij haar langs is geweest. Uh, dat er natuurlijk ook een gesprek is geweest met minister Dijsselbloem. Die heeft gezegd, ik wil er voorlopig nog niet aan om te zeggen... we stoppen echt met de Vira. En ik moet zeggen dat me dat wel heel erg verbaast. Hmm. Nou ja, goed, aan de andere kant kan je zeggen... Dijsselbloem let natuurlijk op de centen. En die denkt ook van, uh, ja, als we nu ineens overhaast allerlei dingen gaan doen... kan dat allerlei vervelende consequenties hebben. En dan kan het ons nog veel meer geld gaan kosten. Ja, maar de meest vervelende consequentie is toch... als je in een trein zou zitten die niet veilig is... Dat moet toch absoluut ja. voorop staan? Maar ze rijden en als toch sowieso niet? Als, nee, maar als de conclusie is dat die treinen niet veilig zijn... dan moet je je echt heel serieus afvragen... of je, als het dan 100 miljoen meer zou schelen... of je die trein dan wel op de rails zet... is dat eigenlijk wat Dijsselbloem wil zeggen? Dat lijkt me niet acceptabel. Ja, of hij wil, wil eerst uitzoeken wat de juridische consequenties zijn... als je nu zou zeggen vanavond kappen met het hele project? Ja, maar dit is toch niet van, vandaag op gisteren, van gisteren op vandaag... dat we weten dat er zulke structurele problemen zijn... NS werkt al sinds het voorjaar, sinds januari al, met 200 man aan het onderzoek op deze trein. We weten al heel lang dat uh, de problemen zeer serieus zijn. Dat de Kamerleden zijn op werkbezoek geweest, uh, in maart volgens mij. En toen zei de NS al, we houden er rekening mee dat de Vira nooit terugkomt. Toen heb ik de staatssecretaris gevraagd, ga dan werken met scenario's. Dus ik neem aan dat als ze dit verhaal serieus hebben genomen... die scenario's ja. over wat kost het allang klaar lagen ja. op het ministerie. Dat mag ik tenminste hopen. Even over die rapporten, want we, inderdaad zaterdag in de Volksland hadden we een aantal foto's. Maar uh, we hebben dus die Belgische rapporten. Die had u nog nooit eerder gezien ook, bijvoorbeeld? Nee, die had ik nog nooit gezien. Daarom heb ik vrijdag uh, met een aantal andere collega's... overigens van CDA GroenLinks meteen een verzoek uitgedaan aan Mansveld stuur ons dat rapport. Uh, maar de Kamer heeft dat verzoek uiteindelijk niet gedaan... omdat de VVD en Partij van de Arbeid dat verzoek blokkeerden. Hmm. Echt heel raar. Overigens had de staatssecretaris natuurlijk ook prima... zonder dat verzoek van de Kamer dat rapport kunnen sturen. Ja. Dus beide ben ik niet blij mee. En, en waar beroep zij zich dan op? Want ze heeft ook nog een eigen onderzoek lopen. Of tenminste, de NS doet zelf nog onderzoek. De NS doet onderzoek, maar volgens mij is het vooral een kwestie... van dat zij haar eigen reactie op dat onderzoek meteen wil meesturen... En in een normale situatie heb ik daar ook best begrip voor. Maar nu toch een heleboel van de problemen al op straat liggen hebben we er denk ik allemaal belang bij dat ook het Nederlandse parlement... de, de Tweede Kamerleden euh, zelf hun oordeel kunnen vormen over... hebben de Belgen nou echt alleen maar de zwartste pagina's eruit gehaald... en dat zwaar overdreven? Of is het structureel echt zo slecht als dat we daar gehoord hebben? Uh, ik denk dat iedereen er belang bij heeft dat er nu snel helderheid over komt. En dat achterhouden van dat rapport nog een aantal, nog een aantal dagen ik, ik, of twee weken... Ja, ik, ja want 20 ik juni wil ze, wil ze ermee naar buiten komen, geloof ik. Ja, 18 juni hebben we ja. overigens ook een initiatief van D66 en CDA. Een hoorzitting met een aantal partijen. Met NS, met NNBS, met uh, Ansaldo Breda. Oh, die, die komen wel? Nee, die hebben afgezegd. Ik wou zeggen Afgelopen dat... vrijdag. Ja. ja, heel verrassend. <laughs> Um, maar goed, dus we hebben dan die hoorzitting en twee dagen later uh, het debat met de staatssecretaris. Maar we gaan nu toch niet twee weken in de lucht laten hangen hoe het werkelijk gesteld is met die trein. Ik vind dat dat rapport heel snel nu naar de Kamer moet. Ja. Nou kwam vandaag ook nog het bericht dus dat de directeur van de NS, uh, Meerstad, uh, opstapt. Uh, volgens de officiële versie uh, was hij toe aan een nieuwe stap en, en was dit al in oktober besloten. Uh, maar het is natuurlijk dus gek dat dat net vandaag naar buiten komt... als de Telegraaf Groot opent met uh, het vierde debakel, dat, we, dat wij daar ook mee stoppen. Ja, precies. Kijk, dat iemand na twaalf jaar op een gegeven moment aangeeft... ik wil een keer wat anders gaan doen, dat is natuurlijk, ligt best voor de hand. Maar de timing van vandaag, dat kan geen toeval zijn. En overigens vind ik het wel een goede beslissing om dat nu ook naar buiten te brengen... omdat het natuurlijk niet denkbaar is dat degene die twaalf jaar voor dit debakel... eindverantwoordelijk is geweest bij de NS ook eindverantwoordelijke is voor het vervolg van dit proces. Ja, maar ja, wel om dit hele traject dus af te ronden kennelijk. Want uh, dat, dat wordt er expliciet bijgezegd in dat persbericht. Dat Meerstad nu uh, al aan gaat doen om, om een goede oplossing te bedenken. Ja, ik zei in het begin van het gesprek al... ik denk dat we twee zaken uit elkaar moeten halen. Uh, het gaat heel lang duren voordat iets als een Vira weer rijdt op het spoor. Dus moeten we ervoor zorgen dat er tussentijds... een veel betere oplossing voor de reiziger komt dan die halfbakken... Uh, dienstregeling die we nu hebben. Daar moet Meerstad nog voor zorgen, samen met Mansveld. En dan de vraag of de NS en welke rol de NS nog speelt in de toekomst... van het hoogsnelheidsvervoer in Nederland. Dat is een vraag die we dan daarna gaan beantwoorden. En, en, en u vindt dus niet dat Meerstad en mansveld samen... dan maar een enkeltje moeten nemen en weg moeten gaan? Nou, Meerstad heeft al besloten een enkeltje te nemen. Ja, maar, maar, maar ik vroeg dat net bij die keuzes. En u zei uh, expliciet uh, nee op de vraag... of er ook uh, in de politiek een koppen moeten rollen. Ja, ik mag alleen ja nee zeggen. En ik dacht, ik laat, me eens, laat ik me eens aan de spelregels houden. Uh, ik vind niet dat we dat nu al kunnen zeggen omdat ik vind dat uit onderzoek eerst moet blijken wie hier nou de grote fout hebben gemaakt. Um, voor hetzelfde geld ligt de fout helemaal niet bij de overheid. Waar natuurlijk Mansveld verantwoordelijkheid voor draagt. Ook al waren het ministers in het verleden. Zo werkt dat nou eenmaal in de politiek. Maar misschien heeft Ansaldo Breda de boel wel ongelooflijk geflest. Uh, dan is het de vraag of je dat, in welke mate je dat... de staatssecretaris kunt aanrekenen. Of er komt uit het onderzoek dat Mansveld, of dat de overheid... hier inderdaad voor een dubbeltje op de eerste rij heeft willen zitten... Ja. en alles onmogelijk heeft gemaakt, dan is die vertrouwensvraag wel aan de orde. Ik vind dus dat je dat eerst moet onderzoeken... voordat je zegt uh, uh, koppenrollen. Want uh, de reiziger die moet eerst een betere oplossing krijgen. Dat is mijn eerste focus. En nu een heel gedoe over de inzet van een, van een persoonswisseling. Ik weet niet of dat er op de korte termijn ja. aan bijdraagt. Uh, er zijn mensen die, die al denken het weten. Roel Berghuis, FNV Spoor, die zegt... Uh, er is met de Vira zeer bewust niet op kwaliteit gezocht. Maar vooral uh, voor een dubbeltje op de eerste rang. Nou, als je de hele historie van, dat, van die FIRA bekijkt, dan vallen een aantal dingen op. Um, er is een discussie geweest over moeten we wel of niet aanbesteden. En eerst leek het te gaan naar niet aanbesteden. En toen werd het in één keer, na een gesprek met minister-president Kok... werd het wel aanbesteden. Dat is opvallend. Waarom is dat zo gebeurd? Vervolgens zie je dat een aantal partijen zijn uitgenodigd om dan een bod te doen. Het is gewoon een soort advertentie gezet door de Nederlandse overheid, zou je kunnen zeggen. En het bod van, van de NS was echt veel hoger dan de anderen dan denk ik, dat moet toch ook een alarmbel doen rinkelen? Waarom kunnen zij zoveel meer bieden? Uh, hebben de ambtenaren bij de overheid, hebben de, de politiek destijds... zijn mm -hmm. ze daar kritisch genoeg op geweest? Of heeft de NS gewoon willens en wetens overboden... wetende dat ze daarna de prijs toch wel wat naar beneden zouden kunnen praten? Het is tenslotte een statendeelneming, ja. Dus toch een beetje vestzak, broekzak. En inderdaad, die prijs ging vlak na het verlenen van de concessie ook omlaag. Dus er zitten heel veel gekke dingen in... Um, moesten ze misschien te veel per jaar betalen aan de staat... om die trein überhaupt te mogen rijden... om nog geld te hebben om een fatsoenlijke trein te kopen. Nou, allemaal van dat soort vragen... waar je overigens geen vinger achter krijgt... als je niet de bedrijven die hierbij betrokken zijn ook mag horen... En de enige manier waarop je dat kunt doen, is met een parlementaire enquête. Vandaar dat ik daar dus al sinds het voorjaar voor pleit. En ik ben ja. blij dat de FNV zich daarbij aansluit. Ja. Uh, website VET schrijft, uh, plus 7 miljard voor een onrendabele HSL-lijn. Renteverlies al 500 miljoen euro. En de honderden miljoenen omdat de NR zo slim was om de treinen al te kopen en te betalen. En dan pas te testen. Uh, eigenlijk uh, de, de, de vraag die daaraan gekoppeld is. Krijgen we ooit nog wat van dat geld terug misschien? Nou, Ik denk dat als je, en dat is ook een vraag die ik aan de staatssecretaris zal stellen... hoeveel heeft ons dit al gekost? Als je ook de vijf jaar vertraging al meerekent... die bijvoorbeeld die trein heeft gehad, voordat die überhaupt werd opgeleverd. Um, als je al die kosten bij elkaar optelt, gaat het denk ik inderdaad om honderden miljoenen. Die zijn we denk ik gewoon kwijt. Uh, de vraag hoeveel we nog terugkrijgen van, um, uh, van de treinen die we al hebben aangekocht... Ja, dat gaat er vanaf hangen hoe het nu verder gaat met Ansaldo Breda... Um, dat de Belgen vrijdag hebben gezegd, wij annuleren onze bestelling... en we trekken onze bankgarantie zeg maar, in, wij trekken ons geld terug... dat zou kunnen betekenen dat het voor Nederland... Uh, de perspectieven om geld terug te krijgen nog verder verslechteren. En daarom vind ik het ook echt onfair, ja, oneerlijk, uh, niet goed... dat de Belgen zo eenzijdig hebben gezegd... wij trekken de stekker eruit en jullie bekijken het maar. Ja, um, iemand hier nog op uh, de website reageert. De NS-directie heeft verwezen dat ze incompetent zijn. Laat een buitenlandse maatschappij het allemaal maar doen. Bijvoorbeeld de Fransen, want die doen dit al veel langer en veel beter. Zover wilt u nog niet gaan. U wilt het eerst goed uitgezocht hebben. Nou ja, kijk, het is natuurlijk wel uh, apart dat Nederland uh, uh, een andere trein... Waar hij nog van een bouwer die nog nooit dit soort materieel had gebouwd, heeft gekozen. Uh, en in eerste instantie dacht ik ook, waarom kiezen ze nou weer voor iets nieuws? Waarom kiezen ze niet gewoon voor bijvoorbeeld de Thalys... Maar nou blijkt dat die Thalys veel duurder was... en dat die eigenlijk niet zo'n interesse hadden... in het bouwen van zo'n kleine order. Dus er zitten best wel wat haken en ogen aan. Uh, de vraag is ook, ja, wie heeft er in de toekomst interesse... om deze trein te gaan bouwen. Ja. Um, dat moeten we allemaal nog maar zien. Goed, uh, nou, een hoop vragen. Uh, nog niet alle antwoorden. Uh, u hebt overigens ook best gedaan, dus, dus uh, u valt niks te verwijten. Um, we gaan kijken wat onze luisteraars vinden. Dan kom zo meteen graag bij u terug om de reacties door te nemen. Stientje van Veldhoven, Kamerlid voor D66. Ik kijk even wat er op de site gebeurt, want daar staat de stelling al een tijdje op. De NS moet de kans krijgen om de problemen met de hoge snelheidslijn te herstellen... Um, eens even kijken. Ruim 900 mensen hebben daar intussen gestemd. 35% eens met de stelling. 65% oneens. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, bij Dirk aan Goudemans. Hallo. Hallo. Uh, ja, ik vind het een beetje allemaal kort in de bocht. Uh, die statietaal, net zei die Kamer, is ook wel zinnig. We moeten gewoon eens rustig afwachten wat er precies gebeurt en wat er allemaal gaat gebeuren. Een nieuw rijden, stelt voorlopig op korte termijn niet wel voor. Dat regelen we al. En de rest is allemaal heel veel geld. Goed uitzoeken wat er precies gaat gebeuren. Want we gaan heel veel geld uitgeven in Nederland nu. En allemaal geschreeuw en onderbuikgevoelens. Ja. En uh, die treinen staan in Waterrasmeer. Die staan daar voorlopig wel, Die rijden echt niet. Die heeft niets meer met veiligheid te maken of met de reiziger. De eerste bim rijden nu een paar boemeldreintjes. Ja. Nou, die kunnen we wel wat opschalen. En dan is dat klaar. En al dat geld, daar moeten we heel voorzichtig mee zijn met stoppen. Want er hangen heel veel contracten aan. Ja. En die Belgen zijn wel heel snel door de bord. Met dit dus u bent het eigenlijk wel eens met Dijsselbloem? Want die schijnt daar vooral achter te zitten en zeggen van... Hey jongens, kijk nou eerst eens even wat de consequenties zijn... voordat we allerlei overhaaste beslissingen nemen. Nou ja, kijk, de overheid die moet stop met allemaal een soort raar Maar ze moeten wel nu eens de passende plaats maken om te voorkomen... Ja. dat we nog meer geld uitgeven. Duidelijk, dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Uh, ja, goedemiddag met uh, Van Delen uit Scherpenzeel. Uh, ik ben het eens met uh, de vorige spreker. Ik denk inderdaad dat we even passende plaats uh, moeten maken... Um, en, ik, uh, en ik vind ook dat de Belgen zijn niet neutraal in deze in, de, in dit dossier. Die hebben er heel erg uh, veel belang bij dat, uh, dat het hele Thalys... Oh, sorry, het hele uh, Vira... Uh, Vira, wil ik zeggen, nou, wat is het nou? Ja, de Vira hadden wij, maar uh, de, Vira, de Thalys rijdt ook nog ergens. Nee, sorry. De Vira, dat die, uh, dat die wordt afbesteld. Uh, Daar kunnen ze namelijk zelf hun eigen treinen uh, laten rijden op, op Nederlands spoor. Die hebben dus direct financieel belang erbij. En ik vind het heel vreemd dat de Belgen op vrijdag... Uh, ...dit bericht naar buiten brengen... ...terwijl de NS degene is die die treinen heeft besteld... ...en die vervolgens uh, met de gebakken peren zit... ...ik vind het ook zeer onsolidair van de Belgen... ...dat zij voor hun beurt gaan praten. Ja. Ik ben bang dat hier een politiek uh, spelletje achter zit... ...en ik denk dat we heel erg goed moeten uitkijken... ...van wat er gaat gebeuren. De Belgen die vergroten op dit moment elk stofje... in elk veegje op die via uh, vergroten ze uit... ...en uh, ze zijn uh, uh, heel erg goed in het spelen van Calimero... Ja. ...en vervolgens trekt ze allerlei geld naar uh, de België toe denk maar even terug aan onze tolwegen... waar wij binnenkort als Nederlanders ook aan mogen betalen. Ja. Ik ben daar, uh, ben daar niet helemaal bij mee. Moet het leger al naar de grens sturen? Nou, dat gaat een beetje te ver. Maar uh, ik denk wel dat, uh, dat we heel erg goed moeten kijken... waarom België ja. nou op vrijdag voor het weekend... voordat de NS dingen gaat bekendmaken... Ja. waarom gaat die nou uh, al dat bekendmaken? Dat is alleen een bepaalde druk te uh, uh, ja. leggen. Uh, en, en, en de Nederlanders hebben straks geen keuze meer om ja. wel of niet door te gaan met de vierden. Ik vind dat eigenlijk heel erg kwalijk wat er gebeurd is. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag gesprek met mevrouw Reiners. Eh, volgens mij moet je helemaal geen hoge snelheidstrein Amsterdam-Brussel invoeren. Daar zit niemand op te wachten. Mijn idee is gebruik het eh, aparte rails, het aparte tracé van de Vira voor goederentreinen. Vooral voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Zoals bijvoorbeeld gezien het ongeluk in Wetteren. En het dure rails wordt dan nog voor iets nuttigs gebruikt. Ja. Ik begrijp ook als die even op, op gang is, zeg maar, dat je dat alweer moet afremmen ongeveer, hè? Ja, daarom. Ja. dus de, de, de tijd, en Als je dan dus um, de, het goede gevoel omleidt, dan komt de ruimte vrij op de rest van de treinen en net. Ja. En dan kan je dus de Benelux-trein uh, met een veel hogere frequentie laten rijden. Bijvoorbeeld, ja. bijvoorbeeld van uh, één keer per half uur. Uh, en, dus, de... want, en, en er is, waren toch ook zo'n klachten dat je niet stopt in Den Haag. En dat doet hij dan weer wel. En je hoeft ook niet te reserveren, waar ook weer klachten over ja, waren. Ja, ja, ja. Dus de reiziger is niks gevraagd nee. in dit hele... Het hele traject. Duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Hallo. Ja, u spreekt met uh, Bulthuis uit Alfa van Rijn. Uh, goedemiddag. Goedemiddag. Um, nou, ik heb de volgende opmerking. Het, uh, ik mis eigenlijk het vertrouwen in de spoorwegen. Ik mag aannemen dat de spoorwegen een bekwame technici in huis hebben maar ook die op het gebied van elektronica... maar ook op het gebied van uh, en spoorwegen en onderhoudmateriaal. Uh, daar moeten we vertrouwen in hebben dat die mensen in staat zijn... om die trein zodanig te herstellen... Dat hij op dat spoor kan gaan rijden. Ja, maar ik weet niet of je die foto's hebt gezien. Wat er allemaal met die dingen is. Hangt van alles los aan. Bovenop. Uh, platen ja. die losgaan. Uh, remmen die ja. niet goed remmen. Bij een bepaalde snelheid. Terwijl het toch een hoge snelheidslijn is. Nou, ja, me dunkt. Ik zou er niet zomaar in gaan zitten. Nee, daar hebt u uh, gelijk in. Maar ik vind we hebben natuurlijk ook technici in huis, hè, die ja. hè, de, aan de treinen die normaal dus ook over de spoor rijden. Dat zal ook wel eens iets aan mankeren dat de remmen niet goed meer functioneren. Ja. Nou, als u een wa wasmachine koopt, dan is het toch niet de bedoeling volgens mij nee, dat u zelf het deurtje erin gaat zetten. Ja, maar je hebt natuurlijk ook in je auto, heb je ook wel eens iets met je elektronica, dat raampje niet dicht gaat, of, rennen, of andere dingen. Er komt steeds mee, uh, meer elektronica ja. we komen u, er ook... U in hebt nog wel alle, alle vertrouwen je in de Als ik naar de garage ga, als ik hier naar mijn garage ga, dan kijken die mensen na, dat na met hun doormetapparatuur. Waar de, waar de fout zit... Trouwens, bij de luchtvaart heb je dat precies hetzelfde. Ja. Want daar heb ik jaren gewerkt. Ja. Ik maar jaar... maar kort en goed, meneer, u hebt nog wel alle vertrouwen... dat de NS dit kan, uh, kan oplossen, zelfs het technische gedeelte. Ja. Um, Stad.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Famke, wat een op opstelte. Kunnen ze nou niet gewoon juridisch... Uh, als jij iets koopt en het gaat stuk binnen uh, garantietijd... Ja. dan uh, krijg je je geld terug. Ja. Als dat wat moeilijker ligt dan... Uh, uh, Oké, okay, dan. Uh, maar ik vind aanvankelijk dat de regering fout is geweest. Ze hadden al lang kunnen onderzoeken. Waarom uh, daarop wachten? Kom, komen ze daar nu mee? Ik vind dat vanaf het begin af aan VVD-achtig fout is gegaan. Ja. Zo van, uh, lekker goedkoop. En dat neoliberale marktwerking, je ziet het gevolg. Ja, maar nu even de vraag, want die is ook aan de stelling gekoppeld. De NS moet de kans krijgen om de problemen met de hoge snelheidslijn te herstellen. Dus moet de NS dit hele traject dan gaan afmaken? En het uh, kijken ook naar een nieuwe situatie met eventueel nieuwe treinen? Ja, ik ben geneigd om te zeggen nee, ze hebben tijd genoeg gehad. Maar om het enigszins nog te redden. Maar zolang je wacht, hoe, hoe langer het duurt voordat je aans aanspraken kan maken op de ja. Want het klopt niet. Het, de, het zijn nieuwe treinen. Ze hebben het ook nog nooit eerder gedaan. Ja. Misschien hebben ze te veel grappa gedronken met de, <laughs> de Italianen. Nou, ik weet in ieder geval dat, dat elke trein ongeveer net anders dan weer dan die andere in elkaar gezet was. Dus het lijkt een beetje een soort persoonlijke actie te zijn van de verschillende monteurs. Um, nog eentje doen we er. Hallo, met wie? Ja, met Harmkens. Harmkens, met de Harmkens. Goedendag, ik wil. Wou... Ja, er zijn ik vind verschillende aspecten. Dit gaat hetzelfde gebeuren als met de John Strikefighter. He, daar zit ook een hoop geld in gepompt, waar je niks van terug zit. We hebben een hoop geld uitgegeven. Als ik een nieuwe auto koop, heb ik garantie. Waarin, ik hoor niks van garantie zeggen. Ja. Ze kopen een trein, waar vullen van losgelaten worden. Of van loslaten. Ja. En garantie, waar is die dan? Ja. Wordt het niet gegeven, is ja. die ja. gebouwd geworden. Ja. We gaan het eens vragen aan Stientje van Veldhoven. Misschien heeft hij die contracten gelezen. Dank dat u hebt gereageerd vanuit de auto, zo te horen, niet vanuit de trein. Mevrouw van Veldhoven, kamerlid voor D66. Ja, dat klinkt heel logisch. Als je het koopt, dan heb je toch ook garantie. En als dat niet goed is, krijg je toch je geld terug, lijkt me. Zeker. En gelukkig is dat dus ook wel geregeld. Alleen van een kale kip kun je niet plukken. En dus de situatie van dat bedrijf van Saldo breda is niet zo heel erg gunstig. En doordat de Belgen nu hun. Een order hebben geannuleerd. Uh, heeft dat bedrijf natuurlijk weer een tegenslag? Uh, wetende ja. dat waarschijnlijk Nederland. Uh, ook een schadeclaim gaat indienen. of uh, treinen gaat terugsturen. Als het bedrijf failliet gaat, dan heb je weinig meer waar je garantie op kunt ja. verhalen. En van een kale kip kun je weinig plukken. Een ja. hoop dingen gezegd ook door onze luisteraars. die, uh, die u ook al had gezegd. Uh, goed uitzoeken die handel. Uh, even pas op de plaats maken. Misschien niet, uh, niet overhaast reageren. Uh, maar toch even: iemand uh, hint ook nog even naar het financieel belang van de Belgen. Ja, kijk, de Belgen hebben natuurlijk, uh, uh, hadden natuurlijk een minderheidsdeel eigenlijk in dit, hele, in dit hele traject, in dit hele proces. Um, zij kochten maar in het begin vier treinen. Dat werden er uiteindelijk drie, omdat ze die laatste al niet aan wilden schaffen. Um, ik heb de indruk dat de Belgen ook uh, uh, vinden dat uh, die 16 treinen per dag, waar we eigenlijk met elkaar van uitgingen, dat dat gewoon te veel is. En dat het ze dus in die zin niet zo slecht uitkomt om nu te zeggen nou, die trein ziet er slecht uit, we bestellen hem niet. Dan zijn er meteen ook minder treinen, gaan we naar wat minder verbindingen... Uh, en dan kunnen we de ruimte die er dan vrijkomt op het spoor... bijvoorbeeld gebruiken voor een Eurostar extra. Mm. Dus een extra verbinding met Londen. Um, de heer de Scheemaker heeft daar al een keer naar gehind... in een hoorzitting die we toen hadden in het Benelux-parlement. Dat is die topman van de Belgische spoorwegen. Dat is de topman van de NNBS, van de, van de Belgische spoorwegen. En dit lijkt wel in dat plaatje te passen... En um, Nogmaals, hij heeft ook iets uit te leggen, vind ik, over zijn timing. Want als je met elkaar zo'n langjarig proces bezig bent... als je met elkaar al zo lang met een onderzoek bezig bent... Nou. waarom kom je dan eenzijdig twee weken voor de, voor de andere partner... met zoiets naar buiten? Nou. Even, even misschien de belangrijkste vraag die die ene mevrouw nog op tafel legt. En dan gaan we helemaal naar het begin van het hele traject. Die mevrouw zei: ja, de reiziger is volgens mij helemaal niks gevraagd. We willen best iets langzamer rijden en dan iets te langer over doen. Maar waarom al dit gedoe en al dat geld... wat in zo'n hoge snelheidslijn wordt gestoken? Zijn uh, dat is een verhaal al van heel lang, uh, heel lang terug. Toen is er een, uh, een visie geweest, uh, uh, natuurlijk politiek gedragen... over uh, een soort visie op een, een hoger snelheidsnetwerk uh, door heel Europa. En Nederland zou daar dan natuurlijk ook op aangesloten moeten worden. Je zou kunnen beredeneren dat dat met de Thalys ook is gebeurd. En dat zo'n aparte uh, Vira, uh, ja, het is eigenlijk een soort tussenproduct... tussen de dure Thalys waar je ook voor moet reserveren... Ja. en de trein waar je zo in kunt stappen. Het biedt ook binnenlands natuurlijk een stukje tijdswinst. Ja, dus, uh, ja, ja. Er zijn natuurlijk allerlei analyses geweest... die hebben uitgewezen dat mensen bereid zouden ja. zijn daarvoor te betalen. Goed, nou, hoop vragen. De antwoorden komen mogelijk de komende tijd. En u blijft er bovenop zitten. Dank dat u meedeedt in stand.nl, Stientje van Veldhoven. U kunt blijven reageren via onze site www.stand.nl op die stelling. En zometeen is er Dit is de Dag. Ik wens u een prettige maandag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar... Denk. Dan hoor je zoveel meer. NCRV. Deze verdachten hebben allemaal geschopt, getrapt tegen het hoofd of de schouder van de grensrechter. En dan maakt het niet meer uit wie nou precies die fatale trap heeft uitgedeeld. Een collectieve misdaad, dus vele jongens hebben geschopt. Sowieso op een aantal punten natuurlijk een uh, redelijk complexe zaak. Evident dat de samenleving geschokt is van dit delict. Ze worden lange tijd uit de samenleving, uit de familie, uit het gezin, uit de school gehaald. Criminaliteit, justitie en de rechterlijke macht... Zo meteen, van 4 tot half 5. schuld en boete in Villa VPRO. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. De radio zoekt stemmen! Nou kerel, gevonden. Arthur, aangenaam. Ik heb een zakelijke stem. Ik ben Jan en ik heb een modale stem. Ik uh, ben gesjaald en ik uh, ben mijn stem kwijt. Hier spreekt Bart, uw navigatiestem. Over 100 meter neem de afslag. Nee.